We gaan er echt een vrolijke dag van maken. Dit was een wake-up call. Ja, ben je een beetje wakker of niet? Nou, dacht het wel. En het uh, grootste nieuws van de afgelopen week... Ja, dat is toch wel uh, dit, hè? Natuurorganisaties hebben opnieuw een kort geding verloren dat ze hadden aangespannen tegen de aanpassingen rond het circuit van Zandvoort. Yes! Dat betekent dat volgende week begonnen kan worden met de verbouwing tot Formule 1 circuit. Ja hoor, ze hebben het weer verloren, de natuurorganisaties. Want weer? We hebben vorige week, ja, ze hebben wel twee dagen achter de rug nu. Ze geven niet op hoor, ze gaan gewoon door. Maar uh, ja, vorige week luisterde natuurlijk al in de, in de, in de noem dit krant dat het CO2 uh, was, uh, was opgelost. Dat had ik nog gelezen. Ik zat het programma nog na te luisteren afgelopen week. Ja! Mons in de krant staat gewoon dat ze hier in Stanford hebben opgelost. Het CO2-uitstoot. Nou, ik, dit, dit is de verbouwing van het circuit. Hè. als ze het nou gewoon met de hand doen? Met de hand? Die duinen verplaatsen. Met de hand, ja, er zijn nog wel wat, uh, is er wat opgeschoten jeugd hier op straat te vinden... die gewoon even de schop aan ja, hand kunnen nemen. Dat een prachtige taakstraf is. Dat dacht ik ook. Ga jij maar even die duin verplaatsen. Ja. En als je klaar bent, dan praten we verder. <laughs> uh, nou, praten. Ah, goed idee, toch? Ja. Nou goed, met zweepjes, uh, zoals vroeger in het oude Egypte. Ja, volgens mij was het ook niet in de jaren 30 of zo dat. het bos is aangelegd toen. Ja, ja, je werd te werk gesteld. <laughs> met hun eigen kleding, werden ze op de trein gezet. En als je wat geld wil bijverdienen, moet je daar maar aan de gang gaan. Ja. En dan kregen ze wel een klein beetje cent erbij. Dus er zijn echt mensen nog met trauma's naar huis gegaan? gaan, Ja, die hadden. zaten daar in, uh, in uh, Frederiksoord en zo. Okay. Daar uh, die je turf moesten steken en zo. Oh ja, dat ja, weet dat ik. was ook nog uh, het pauperparadijs. Het is een prachtig boek erover. Oh, Oké, okay. nou, aanrader oh. in de geval. Ja, je het al, dat moest je hier in stad ook doen. niet. Kraan hoeft niet te draaien. Hè? Nee, we nee. het gewoon allemaal met de hand. Gewoon met de hand afkaven. Toen ja. vonden wij vroeg op stand ook hartstikke leuk om kuilen te graven. Nou, nou nog we, die Duitsers willen misschien ook wel even. Dat wilde ik net zeggen. Dat is de Formule 1. Ja, die Duitsers, die zijn ook misschien goed om iets... Oh, Heb je dit joker weer? Nou goed, ja, net geloof goed. dat het niet gaat gebeuren. Ja. Nou goed, vandaag zitten we met z'n twee en uh, we gaan uh, u allerlei leuke muziek uh, presenteren. En natuurlijk ja. wetenswaardigheden wat er allemaal gebeurd is. Stand voor berichten en al niet meer. Is hier nog één ding bijgebleven, zo afgelopen week? Jazeker. Ik ben gisteren na het afscheid geweest van de gemeente Grivier. Oh. Henk van Stevening. Ja. En dat was uh, leuk. Hij heeft zelf de, een speld gekregen. Een, uh, uh, speld van de Orde van Verdienst. Ik moet even opzoeken hoe dat nou precies heet, want ik ga er een stukje van maken. Yeah. Maar uh, dat was erg leuk. En wat ook heel erg leuk was: dat een oud collega van hem van het gewest. Hoe lang heeft hij gewerkt? Uh, nou, ik denk een jaar of twintig, denk ik. Ja, dat hij 20. heeft het hele dualisme ook meegemaakt. Dus dat, uh, dat uh, vroeger kon je in de raad zitten, maar ook wethouder zijn okay. voor een partij. En dat was natuurlijk niet helemaal kosher. Nee, dus, dat nee. er daar, dus dat is uh, gescheiden. En uh, toen, toen werden de griffiers uh, in het leven geroepen. Oké, okay, dus do, dan is eigenlijk, heb je eigenlijk wel een iets mindere taak dan. Dan ben je eigenlijk alleen gewoon maar aan het schrijven. Nou, volgens uh, onze, onze allereigenste voorzitter, Maaike Koper... die, ja? die is daar nou ook voorzitter van de raad, van ja? Antwoord, Die vertelde ook van nou, hij was dus... als je iets wilde weten over het hele gemeentelijke gebeuren... Dan kon je altijd bij Henk terecht. Hij was gewoon een soort persvoorlichter geworden. Hij was gewoon heel goed. Hij was echt goed, een hele goede, goede fijne man. Hele goede fijne... Nou, lovende woorden. Die ja. kan je gewoon in je zak steken. Straks onder andere een nieuwe single van Cold War Kids. Ja. Thema in Palen hebben iets nieuws uitgebracht. En Half Moon Run ben ik ook al een grote fan van. Maar eerst is een hele oude uit de doos. Dus is een oude vind. Maar hij heeft wel een hele mooie stem. Silo Green had een plaat van vier jaar geleden. Bright City, Bigger City... And it's out there somewhere In het leven. Nou, dit is niet heel dramatisch... maar om Silo Green nou een hele oude man te noemen. Dat is niet helemaal correct. Hij is maar 45 jaar oud. Maar dat komt door die hele mooie warme stem. Doet toch een beetje denken aan Barry White of zo, weet je. Maar dat is toch helemaal niet. Silo Green, ook wel bekend. Ja, van die andere plaat. Ik je niet of die nog uh, voor de geest kan halen? Dat was natuurlijk dit. Precies. Kanaals Ja, oh, die ook. heb ik gezien toen bij Night of the Promps een keer. live. Oké, okay, maar Night of the Promps is wel leuk. Proms toch ook meestal een beetje een vrouwere mensen, toch? niet. Ben ik, echt, ben ik echt ontzettend stempel ja, maar van als je dus over... bent van de, uh, van de KRO of de NCRV, dan krijg je daar een kaart voor. En het is voor de middagredietie, inderdaad. Juist! Uh, yeah. ja. Dus silo Green stond daar als 40-jarige en ik denk van, wat is dit? Heb je de bejaardenclub hier uitgehaald? Dat wist ik helemaal niet. Ben ik, ben ik al gedegradeerd om echt op op bejaardenfeestjes op te treden? Nou ja, als, je, als ik dus gisteravond op een feestje ben en dat ik dan... Uh, door iemand wordt aangesproken... waarmee ik 25 jaar geleden een leuk contact heb. Dan voel je je ook een beetje bejaard. Ja, dat is wel waar. Maar goed, <laughs> ja. De man heet geen Sheila Green... maar het is eigenlijk een pseudoniem voor Thomas de Carlo Callaway... Callaway. Ja, Callaway. Dat is een mooie naam, zegt deze knalsbark hier. Dus nou, zomaar even een stukje geschiedenis. Ach, er zijn wel nog gekken van geschiedenis. Dus daar gaan we in ieder geval u, nog gekomen twee uur, helemaal mee lastigvallen. Hebben we al iets raars te melden? Ja, zeker. maar mijn computer doet even niet wat ik wil. Nee? Maar er is een nachtclub in de Australische stad Adelaide. Die heeft als marketingstunt via Facebook gratis puppies aangeboden aan haar klanten. Want uh, ze zeiden van ja, zeiden ze, we hebben zaterdagavond levende puppies in de club. En uh, de, het bericht, de, die club heette dus Doc Duck, dus yeah. hond en eend. Yeah. En de klanten werden uitgenodigd om na het feest het hondje mee naar huis te nemen. Dat kan je maatje worden voor het leven. Of anders gewoon voor eventjes. Als je je bedenkt, kan je hem altijd terugbrengen. Nou ja, het bericht dat, uh, was volgens de club uh, als marketingstunt bedoeld. Het had niet het beoogde effect. Nee. Maar ze lieten onder het bericht woedende comments achter. En schakelden massaal de dierenbescherming in. Oh ja, natuurlijk krijg je dat. Ja, maar de ja. club liet weten dat het om een grap ging. Maar ook de dierenbescherming kon er niet om lachen. Nee. We snappen wel de behoefte aan publiciteit. Maar uh, dit is niet goed uitgedacht. En ze zijn dus overspoeld met tijdrovende telefoontjes en berichtjes bij de dierenbescherming. Nee. Allemaal vrijwilligers natuurlijk. Daar is er gewoon gek van. Ja. Ja. Ja. Dat enige huisdier wat je in huis mag halen is dit gevalletje. Je mag echt in elke tuin rondlopen, want die is helemaal beschermd. Ja. Dag, die kan, uh, nou. Maar ja, ondertussen pikte de, een directe concurrent van deze club. Hè, die en dus, uh, Ducks yeah. eten. Die pikte daar gewoon een graantje mee. Want die heeft toen gezegd: van... Uh, weet je, wij gaan gewoon uh, een deel van onze zaterdagavondopbrengst doneren aan de dierenbescherming. Oh jezus. Ja, ja, ja, ja, ja. Kinderachtig gewoon. Maar eerder heeft Dog Duck al de Australische media uh, gehaald. met de belofte om klanten gratis condooms en sigaretten te geven. Oh! Alles voor de Sigaretten? Klant. Ja, ik vind het wel bizar. Oh, nou ja, zeg. Maar het is wel, uh, wel een apart bericht. Ik dat is echt heel lang geleden zeg, dat ze gratis sigaretten gingen uitdelen. Ja. Ja, want ja. ik bedoel, de rookruimte mag niet meer. Nee. Nee, dat, dat is wel echt een uh, actie geweest van, van tien jaar geleden of zo. Dat er nee, nog, uh, nog gezond was. Nog even, dan worden er gratis dames aangeboden. Ik bedoel, dat kan ook nog, hè? Uh, nou, ja. ja. Nou, dat is ook best wel een aardige idee. Ja, uh, nog. ja, dat vind jij dan wel weer leuk. Dus zou je gaan dan? Uh, nee, tuurlijk niet. Ik zou niet oh. gaan. Nee, zeg, dat zou ik echt helemaal niet doen. Nou goed, uh, straks onder andere nog um, een beetje een raar berichten over fastfoodketen... dat tien jaar niet meer ergens te vinden is. En ze hebben er ook weer een uh, experiment gedaan met de fastfood. Hoe lang blijft het goed? Hetzelfde nieuwe single van Cold War Kid, New Age Norms One, is uit. Dus een soort EP'tje met een paar nummertjes daarop. En dit is iets daarop te vinden, Dirt in My Eye. I told you so, no need to point the finger, that would be cold. You're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 there'll be no one around, oh, solid ground, solid ground, solid ground. I don't belong I'm on my knees Today When it gets Dark I won't know No fear Life can be so Na zoveel jaar ja, verwacht je gewoon nieuw zing, geen nieuwe single van Nina Simone, Maar hier is hij dan toch? <laughs> Ik kijk even naar de handen. Ja, zing? gewoon even een nieuwe single van Nina, Nina Simone. Nana Simone. <laughs> Nina Simone, hoe oud is ze dan wel niet? Iets is lang al dood, man. Gek. Oh. Dit, is, dit lijkt er heel erg op. Oh. Dit is Michael Kiwanuka. Ze was, hij, was ze, hij was afgelopen week in, uh, in Nederland. Hij heeft opgetreden in de wereldrijd door. Uh, ja. Was het ook weer van een hit? Lo Heroes, geloof ik. Heroes, zo heet dat. Het, het nummertje wat hij te gehoor had gebracht. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen straks. Uh, de Zandvoortse Ook een stukje geschiedenis. En wat vandaag in de kranten lezen is. Actie tegen stikstof. Ja, Iedereen trekt ten strijde om zijn uh, bedrijf te redden om in de auto te mogen blijven rijden... om de ramen open te mogen houden... om uh, je hond buiten uit te laten... Om, uh, ja, wat voor de, om naar het ziekenhuis te mogen... want ja, mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen... dat kost ook al heel veel uh, stikstofuitstoot. Ja. En, uh, uh, er zitten ook allerlei giftige stoffen in de aarde. Dus als je de straat niet op hoeft... ik zou het niet doen, het is een belasting voor het milieu. Blijf binnen, dat zeg ik. Blijf binnen de kabinet uh, heeft dus 500 miljoen beschikbaar gesteld. En daar blijft het niet bij. Er schijnt meer geld uh, te worden geïnvesteerd in uh, het uitkoop van bedrijven. Hier staat dan vooral varkensbedrijven die moeten worden uitgekocht. Ik denk echt, ja, dat is volgens 500 miljoen klinkt als heel veel. Maar volgens mij is dat echt een druppeltje als je al die... Be hoe de bedrijf met ja, het bedrijf moet uitkomen. Dat veel druppeltjes varkensurine, hoor. Ja, nou ja, en dat nou, is ik denk wel. ook inderdaad als ze nu gewoon even uh, een jaar geen jonge varkentjes uh, laten komen, niet insemineren, een jaar. Ja. En dan uh, gewoon uh, van nou ja, wat je allemaal nog hebt... dat uh, rook je en dat doe je, uh, het, het vlees en... En dat hou je gewoon even in Nederland... in plaats van dat je het over de grens wegbrengt. Uh, dan heb je geen vrachtwagens die rijden. Ja. Maar ik, nog even, er zitten ook toch wel heel veel baantjes... zitten eraan vastgeknoopt, volgens mij, aan deze Ja, al die mensen die werken in die, in die, nou ja, in die fabrieken... Uh, waar, waar, waar alles wordt uh, uh, verwerkt. Ik denk ja? dat het toch ook steeds meer automatisch gaat. Ik vind dat, dat vind ik ook wel heel bizar en eng eigenlijk. Ja, dat ja. Ik zo varken komt binnen, die leeft nog... En ergens is het gewoon van, nou, bang, eh, op, die, op het hoofd... en dan is hij geëlektrocuteerd. En dan ja. gaat hij gelijk door naar zo'n snijmes... En dan worden ze gehalveerd en dan ja, gelijk. Ja, ja een haak niet, erin. Even, oh, wacht even. Niet helemaal beschrijven wat Heel er gebeurt met het varkensvlees. Ik wil vanavond gaan varkensvlees. Nee, Vlees, nee, nee, nee, nee, nee. Dat mag gewoon niet meer. Okay. En ik had van de week had ik ook weer zelf weer een gerechtje gemaakt. Nassi met uh, een nama kipvlees. En ik moet zeggen, het was gewoon erg lekker. En dan mag denk ik goed. van. Dan even terug bij de. Echt komt het dus geld ja. om het varkensbedrijf uit te kopen. En dan wordt natuurlijk onder andere. Uh, <laughs> ik draag ja, stikstof. Echt door, hè? Ja, is dat echt door. Je gaat <laughs> uh, helemaal weer. Dat, uh, de recepten krijgen we straks gewoon op de radio. Terwijl recepten? het over over stikstofuitstoot gaat. Oh daar moet wordt, iets worden aangedaan. Uh, ja. En uiteindelijk schijnt het opmerkelijk goed te gaan... met natuur, Natura 2000 gebieden. Dat concludeert bioloog Nico Gerritsen... op basis van database-vergelijkingen en zo. Hij zegt van... Uh, het gaat eigenlijk hartstikke goed. De klimaatafspraken voor 2030 gaan we makkelijk halen. Maar wat er nou is gebeurd... is dat het allemaal wel erg goed gaat. En dat we in één keer hebben verhoogd van 40 naar 49. 50, 55 procent schijnt zelfs de berichten te zijn. En dat is dan weer net even te veel. Waardoor er weer wat extra moet worden bedacht. En gisteren zag ik Jan Rotmans. Ik weet niet of je Jan Rommers kent. Hij is natuurlijk ook zo'n man die echt voor het klimaat gaat. En die roept al jaren, of al tien jaar, dat het anders moet gaan met, met milieu en bedrijven. Die zegt: We gaan het niet halen. Dus aan de ene kant hoor ik dus dat we het wel halen. Dat het met het milieu en met de natuur goed gaat. Aan de andere kant hoor ik dus dat we eigenlijk veel verder moeten gaan dan nodig is. Ik weet het allemaal niet. Ik vind het allemaal wel lastig. En um, om, om al die bedrijven te gaan uitkopen is volgens mij... dat, is, dat gaat ook niet allemaal niet lukken. En je gaat alles op slot zetten ook natuurlijk. Dat, dat zie je al met die bouwbedrijven met het grond ook. Als je de normering, als je alle metingen allemaal op nul gaat zetten... Ja. dan kan nergens maar wat zitten. En dan zou je uiteindelijk ook niet meer met auto's kunnen gaan rijden. En ze gaan nu al zeggen natuurlijk dat ze de kilometer... van 130 naar 100 kilometer gaan bijstellen. En dan zetten ze wel tegenover dan dat je dan wel... 75.000 huizen kan bouwen. Dus dat klinkt wel heel makkelijk. hè? Dus stop je gewoon met 130. Je gaat naar 100. En dan zijn er in één keer 75.000 huizen. Ja, dat is dan stikstofneutraal. Maar ja. volgens mij komt er nog wel iets anders bij kijken... dan alleen dat... Maar ja, er is nog een hoop te doen over die klimaat. En Wiebes er ook. Hij zegt, ja, we moeten nog heel wat voor elkaar krijgen. Ik ga nog heel veel maatregelen bedenken. Nou. Bedenken? Gaat hij is Nou ja, hij is, hij is staf natuurlijk. Ja, ja hij is staf. Okay. Nou ja, uh, oké. Okay. Ik ben benieuwd waar we over vijftig uh, jaar zijn. Ja. Ja, of je echt... Wat wij roepen het altijd. Ik heb mijn voor een liedje vanochtend ingevuld... om deze kant te mogen opkomen met mijn auto. Om, te om te, uh, uh, echt papier aan te tonen dat het belangrijk is... dat ik hier uh, belangrijk werk doe. Ja. Maar zou het over vijftig jaar echt zo zijn? Dat is, dat is de vraag. Ja. Nou, ik zag gisteren wel in de winkel een winkel uh, een, een setje en het waren een aantal uh, enveloppen en brieven aan mijzelf. Het was, zo, ja, het was zo 10, 11 euro. Maar ik denk het is leuk om aan een jongen iemand te geven. Ik bedoel, voor lieve brieven voor later. Yeah. Maar ik denk als je dan inderdaad uh, iemand hebt die, uh, die, die 16 wordt of zo, dan geef je dat pakketje zo. En dan kan je die brieven dus verzegelen en dan kan je, dan later kan je ze later gaan lezen. Dus dan schrijf je er eentje als je 18 bent, eentje als je 28 bent of zo. En wat zou je erin schrijven? Nou, van hoe jij hoopt dat, dat je erbij zit. En dan tegen die tijd, als je die leeftijd hebt, dan maak je hem open. En denk je, oh, kan je tegen de jij van toen zeggen van... ja, sorry, maar het is niet gelukt. Ik nee. had de verwachtingen te hoog gesteld. Ja, ik, zo. ik, dat zou, het zou wel goed zijn is wel om, mijn, leuk. om mijn kinderen zeg maar, die brief te laten invullen. Zo van, ja. Die hebben nu zoiets van, uh, ik wil eigenlijk even een nieuw bloesje bestellen. Ja, en dan bestel ik er twee en dan kan ik één gratis terugsturen. Ik zeg, ja, dat is even milieu echt goed te bekijken bij jou. Ja. En echt, echt de meest dure merken kopen. En dus jij alle... hebt straks een bord aan de muur van... Ik zeg nee tegen CO2. Ja, zo zoiets. Iets. Ja, maar oh, goed, die kunnen je we wel nu, maken. Als je dat nu opschrijft... Tegen... Ik, ik film dat soort dingen ook wel. En dan, moet je dan zeg maar over tien jaar later moet je dat gewoon dat filmpje laten zien Oh, een trouwerij. Hè? Je was echt uh, <laughs> heel goed bezig toen al met het milieu, hè? <laughs> Leuk. Nee, dat heb je zelf verkloot. Dus, dus even, uh, niet alleen onze schuld geven, maar het lag ook aan jezelf een beetje. Goed, stand voor verwichten komen we eraan. Naar deze plaats: van Simple Creations. Simpel, maar wel leuk. One little lie. Ja, het is toch makkelijk. Sinds kort hebben we iemand die de regie uh, doet hier. En dan is het ook precies half negen. En dan is het tijd voor je. Nieuws uit Zandvoort. Juist nieuws uit Zandvoort. We kijken even uh, Zandvoort in. En we zien onder andere dat de Zandvoortse Duo Penotti, leerlingen van de Dance Factory... de eerste jeugdsporters, uh, de Jan Lammers Jeugdsport. ...stimulatieprijs hebben gekregen. Nou, nou, dat, dat staat het op het plaatje, zeg maar, wat op dat uh, lokaantje staat. Dat, dat lijkt me niet. Maar goed, het is de eerste keer dat de prijs werd uh, uitgereikt. Het was in het uh, Pedal Club, uh, circuit Zandvoort. En het was een goede locatie. En ook Judoka, uh, Clan Koper presenteerde het. Het was een jeugdfeestje met onder andere ook DJ Hitro, die goede muziek draaide... En ze kregen allemaal medaillen. Jullie hebben allemaal je best gedaan. Ja, dan moet het misschien toch wel vanaf dat sporten zeg maar 1, 2, 3. Het is gewoon voor 4, 5, 6 mensen die net niet hebben gehad. Zo teleurstellend dat we gewoon met z'n allen gewoon een medaille krijgen als we z'n allen hebben gespoord. En ook David was er. David Molenburg was er. En die had toch even een rugzak met inhoud uitgedeeld. Allemaal om te stimuleren dat kinderen blijven sporten. Ik vind het een hele goede actie, want mijn kinderen krijg ik niet aan de sport. Nou, nee? oh. ik zal mijn frustraties weer over een zetten <tomt> en we gaan <tomt> door. Vertel. Heet je nou uit Molenburg? Ja. Ik dacht Molenkamp, wat raar. Ja, nee. nou, het <tomt> maakt niet uit. <tomt> ik zie hier een, een uh, bericht over dat de afgelopen dinsdag heeft Ruud Jansen... de eerste vicepresident als vertegenwoordiger van de Nederlandse tak van de Canadian Legion. De eerste poppy bij burgemeester David Molenburg opgespeeld. Hij heet Molenburg, zei je dat? Ja, Molenburg. Ja, heel goed. Zaterdag worden de poppies voor de deur van supermarkt Albert Heijn uitgedeeld aan voorbijgangers. Dus uh, je kan je slag slaan straks. Maar uh, het bleek dus dat uh, de burgemeester en de heer Jansen bleek elkaar nog te kennen... van een eerdere ontmoeting in de Ronde Venen. Dus de gemeente waar de burgemeester ooit wethouder is geweest. Ja, yeah, ik had begrepen. Dus dat was wel bijzonder. Maar de poppie is dus uh, in de anglo-saxische landen het, sla het slag... Het slachtoffer? Het symbool voor het herdenken van alle slachtoffers... die in de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen daarna wereldwijd zijn gevallen. En Poppy is een klaproos, geloof ik? Ja, het is een klaproos, ja. En dat heeft te maken dat het blijft op het slagveld uh, achter, geloof ik. Het is het enige wat toch blijft groeien op zijn slagveld, had ik begrepen. Ja, misschien dat de aarde een bepaalde consistentie heeft. Ja. Nou, ja, ja. Maar ja, de gedachte ja. in Nederland gaat vooral uit... naar de 6000 gevallen Can Canadese strijders... die bij de bevrijding van Nederland zijn gevallen. En op 11 november zullen vertegenwoordigers pas, dan pas... Die, die poppies uitreiken bij Albert Heijn. Ze zijn in principe gratis, maar het zou mooi zijn... als je een kleine financiële bijdrage in de kosten zou willen doneren. Maar ik denk zelf... Uh, als we het over CO2 hebben... dan ga je al die poppies weer zitten maken. Yeah. Doe dan een getekende poppie. Oké. Okay. Ja. Want? Nou, als je die allemaal moet gaan maken, vervaardigen. Dat kost ook CO2. Oké. Okay. Doe dan een kopietje. Oké. Okay. Kunnen twintig op één kopietje? Ja, ja. Maar wie gaat ze uitknippen? Uh, ja, dat is ook nog weer. Je staat ook niet belust, belastend allemaal. Ik leg gewoon echt alles lam ook gewoon. Zitten Klaasfeest zit er weer aan te komen. De Goed Heiligman komt naar Zandvoort. Hij dobbert deze kant op. hij is ook al vertrokken eigenlijk. Hij is al langer onderweg. Dat is een heel traag schip. Het is wel CO2-neutraal, geloof ik. Hij heeft wel vieze grond aan boord. Maar. Ja. Is dat nou grond of is oh, dat iets anders, joh? Gadverdamme. Het zijn geplette pepernoten. Nee, ook dacht dat iets anders was. Ook weer. Nou, het ziet er heel uh, niet goed uit. Maar goed, de goede Heiligman uh, heeft zijn paleis in Madrid al verlaten. Hij dobbert over de woelige baren. Hij komt om 12 uur op 7 november bij de rondtonde. Wordt hij opgehaald door de leden van de KNRM. wordt hij veilig aan wal gebracht. Er zijn ook weer pieten aan boord. Er is ook een glutenpiet bij. Die, Piet. Ja, die hoe zelke, ziet die eruit dan? Een ja, beetje die zel, bleek? Ja, die is een beetje bleek en heel ziek de hele tijd ook. Och, weet Ja, dat komt er niet. Hij loopt de te kotsen. Ja, dat ja. is echt heel na. Maar ja, dat moet, daar moet je ook ruimte voor geven. Ja. En, uh, dus de peetmotor worden uitgedeeld. En ook uh, onze burgemeester zal erbij zijn. En uiteindelijk trekt het hele spektakel naar de Korver uh, Sporthal. En er zijn vanaf zondag 4 november, om 12 uur, zijn de kaarten verkrijgbaar. 4 november, op zondag. Oké. Okay. Ja, oh. Ik zit net te kijken, zondag 4 november. Uh, volgens mij uh, klopt dat niet helemaal zondag 4 november, dacht ik zelf. Dat is maandag namelijk. Maar goed, waarschijnlijk hebben ze bij de krant niet helemaal goed opgelet. Want daar staat 4 november. Maar goed, er zijn 300 kaart, dus wees wel op tijd. En je ja. kan ze kopen bij anytime. Dat is namelijk die snakber. Laat ik dat okay. even staan, hè? Dat is niet zo gezond. Goed, wat dan? Okay. Ja, tijdens de kunstlijn Haarlem. Uh, die komend weekend plaatsvindt, is ook een Zandwarse fotograaf vertegenwoordigd. En uh, dat is op 2 en 3 november. En dat is uh, Walter Sans. Walter Sans exposeert in uh, Galerie Bloemendaal, Cultureel Centrum de Luivel in Heemstede. De Oude Meelfabriek in Heemstede, ken ik niet. En, uh, en in het Kunstcentrum in Haarlem. De expositie in Bloemendaal die wordt, uh, die is afgelopen donderdag al geopend. En uh, ik zit te denken: is dat onze, wa uh, onze Walter van de radio? Heet hij ook Walter? Sorry, maakt niet uit. De Blanco. Nee, oké. Okay, ik ga ik kijk het kijken wel na. En daarnaast zou ik ook zeggen dat alle koren al heel druk bezig zijn om te oefenen voor de kerst. Voor uh, het koor van Dickens, maar ook andere uh, kerstkoren zijn bezig. Maar het leuke is, want het uh, Dickenskoor heeft toen tijd geld opgehaald voor de tienervakanties van Pluspunt. En er staat hier nu inderdaad dat uh, 23 jongeren uh, van 18 tot 20 oktober waren afgereisd naar Duinrel voor het zesde tienerkamp van Pluspunt. Ze hebben een fantastisch weekend gehad in Duinrel. Ze hebben zich helemaal uitgeleefd in het tiki Bad en in de achtbanen. En uh, ja, het leuke is gewoon van, uh, dat die mensen normaal gesproken geen geld hebben om een keertje eruit te gaan. Mooi hoor. En hierdoor uh, worden ze gesteund. Je zing, je zing je long uit je lijf om uh, mensen naar, naar een mooie dag te bezorgen. Ja, zeker. Goed, zaterdag, vorige week zaterdag was er een eenzijdig ongeluk bij, uh, richting Zandvoort. De eer, uh, begraafplaats is hij uit de bocht uh, gevlogen. Hij kwam aan de verkeerde kant van de weg uh, terecht. Uiteindelijk is het eenzijdig ongeluk, dus er was geen ander voertuig bij betrokken. Wel twee ambulances bijgehaald, trauma-team is erbij gehaald. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is sporenonderzoek gedaan. En dat klopt, er was ook daar te veel stikstof. Hou eens op! Jezus! Wat is dat allemaal? Gaan nou, we nou daar overal stikstof bij noemen? Ja, stikstof. Nou goed, tot zover de <kijkt> regelen, dat We gaan nog veel meer de hele ochtend in Barsens vol met berichten. Ja, de F1 gaat gewoon door hè, want wij hebben stikstofcontrole hier. Alles is onder controle gewoon. De nieuwe single van Thema en Palen Back to the 70s It might be time Zo mooi om die invloeden te horen ook, hè? Supertramp. Oh, ja. Echt duidelijk, hè? Geef het allemaal niet, hoor. Thema en paal. Geef het allemaal niet. Het hele concept Thema en paal is gebaseerd op de jaren zeventig. <coughs> Psychedelisch. Het gebruiken van drugs. En dat soort schijn allemaal. Goed, dit heette It Might Be Time. Het klopt, het mag wel eens tijd zijn om wat te gaan veranderen aan je leven, zeg. Nou goed, ik heb gisteren weer zo'n uh, zo cursus gedaan, weet je wel, met kleuren. Om te kijken hoe we het team op één lijn kunnen krijgen. En op uiteindelijk is het, zeggen we, jongens, we gaan het dus allemaal helemaal anders aanpakken. Echt helemaal anders. Ik had het net al genoemd over de fastfoodketen McDonald's. Die schijnt al tien jaar van het eiland IJsland te zijn verdwenen. En daar een um, Samarazon, Smarsnon, zo heet die man... die vond het een leuke gelegenheid om destijds, toen hij ging sluiten... om nog even een cheeseburger en een zakje met friet te kopen... hij had wel eens gehoord dat het allemaal zo goed geconserveerd was... dat het heel lang kon blijven bestaan. Dus hij heeft een webcam erop gezet en die draait nu al dus tien jaar lang. Uh, filmt hij eigenlijk alleen maar die cheeseburger en een zakje patat. En het klopt... De beelden van het begin zijn hetzelfde als de beelden als nu. Dus uh, ja, er zijn meer van dat soort berichten... Hè, van mensen die een uh, cheeseburger of een hamburger hebben gekocht... bij uh, een of andere fastfoodketen. En uiteindelijk daar ergens in de la hebben laten staan. Omdat ze dachten, oh, we hebben een vergadering. Nou, ik zet hem even hier neer. En dan kwamen ze later terug oh, die hamburger is afgekoeld. Nou, weet je wat, ik doe hem achter in de la. Kijken wat er gebeurt. Echt Kijk, waar? of er het... allerlei beesten naar voren komen lopen. Ah. Er kwam niks. En deze man heeft het dus ook gedaan. die heeft het echt met de camera gedaan... Ik denk dat je gewoon even moet kijken... Dat hij dan één beeld per, uh, per uur of zo pakt of zo. Ja, dat zo denk camera. ik. Dat kan, je kan je je of zo, he? Dat heb je heel veel videobanden, hoor. Jezus man. Wat een ellende. Ja. Joh, dat doet me denken aan allemaal radioprogramma's. Ik heb ik ook allemaal nog cassette staan ergens. Oh, nou, vertel. Wat okay. denk je? <laughs> ja, ik heb nogal uh, een... Uh, uh, nou, ik had het anders. Sorry. Ik ja. ben niet kwalijk. Ik heb je uh, <laughs> Gasten van een begrafenis in het Oost-Duitse Wiethagen beleefden onlangs een ware emotionele achtbaan. Want niet alleen werd er getreurd om het verlies van de dierbaren. Maar de mensen kregen in de afloop van de uitvaart ook nog een spacecake geserveerd. <Gelach> 13 personen moesten daarna medisch worden behandeld wegens misselijkheid en duizeligheid. Ja? En een medewerker van het restaurant had dus per ongeluk de verkeerde cake gepakt uit de koelkast. Haar dokter bakte normaal gesproken de cakes voor dit soort gelegenheden. En haar moeder wist dus niet dat ze ook nog hartstikke uh, hash erin had gebakken voor een andere gelegenheid. Met oh, alle gevolgen geswitcht. van dienst. Ja. ja. Maar ja, de politie die heeft nu een onderzoek gestart naar de dochter. Die de kekenhuis dat voor eigen gebruik. Ze zouden drugswet hebben overtreden. Ik denk zelf, hoezo, als je voor eigen gebruik maakt. Een uh, vergissing is menselijk. Maar ja, het incident dus, uh, vond al in augustus plaats. Is nu pas naar buiten gebracht. Uit respect voor de overledenen. Oh ja. En uh, meerdere begrafenisgasten hebben toch nog dezelfde dag aangifte gedaan. wegens nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel. en het verstoren van een begrafenis. Ik denk, nou ja, ik heb een keer space cake gemaakt en er gebeurde gewoon helemaal niks. Nee, ik heb het ook wel eens gehad. Ik ben er ook niet helemaal. Uh, ja, er gebeurde helemaal niks. Ik denk van, en deze van. mensen worden gelijk helemaal. Oeh, jee. Oh, dus kijk, Misschien dus. dat het extra werkt als je emotioneel bent. Dat is, ja. Misschien? Daaruit je dan helemaal eens een zwart gat terechtkomt. Ja. Weet je helemaal, ik heb ook thuis een vrouw die dan maar wat gebruikt. Meestal is de alcohol. En dan denk ik van. Ja, Sommige ja. mensen worden er heel vrolijk van, maar do, nou, het moet do, zeggen, doe maar niet. Als je inderdaad drank gebruikt. en je bent inderdaad in een. Ik heb dan zelf gehad dat uh, ik op een gegeven moment een sterfgeval had. En, het ging allemaal goed, dan kon je, je goed houden. Maar ze zeggen al, dronken mensen en kinderen zeggen de waarheid. Yeah. En, en als je dan die drank doet, dan komt al die ellende komt eruit. En dan moet je huilen. Ook oh. Oh, oh, wel oh. weer eens goed ook, hè? Ja. Om je emotie los te laten. Laat het maar los, mensen. Ja, ik ken het. Ik heb gisteren ja. weer zo'n dingen... Nou, gisteren uh, heb je weer gehuild? Uh, nee, nou, heel bijna. Het oh. was toch wel een aangrijpend verhaal. Oh, ja, nou, het is toch dat je denkt van... oké, okay, zal ik er nooit tegenaan gekeken. Nou, bij mannen man zit anders in het veld dan vrouw. Ja. En ik werk eigenlijk alleen maar met vrouwen. Dus ik krijg er toch wel heel veel vrouwenverhalen te horen. Dus toch altijd wel even doorbijten. Ja, maar ook <laughs> voordat ze bij de kloof komen. Ja, ja, het kan best nog wel even <laughs> helemaal afwijken. Ik dacht van, wacht even. Nou goed, Want, wacht uh, even maar niet. En toen liep ik snikkelang te slagen. Maar daar waren wel uh, de sperps in de aanbieding. Weet je? Ja, ja, dat zijn echt die jouw verhalen. even die. Ja, ja. Ik heb hier trouwens nog recept in de tas voor iemand die het wil... Maar ik was ook ik was met iets anders aan het uh, bezig. Klopt. Nou, als we het toch <lacht> over alcoholgebruik hebben, klasse dat de verkeersdoden zijn verdubbeld. In uh, 2016 waren dat er nog 13. En nu zijn het dus mensen door alcoholmisbruik uh, gebruik in het verkeer. zijn er dus 36 doden bij om het leven gekomen. Dus ze willen nu echt het alcoholgebruik in de auto. dus als je achter je zit, helemaal naar nul doen. Hè? Dat je geen één oh. alcoholversnaperingetje kan okay. pakken. Dus ook niet een rumboontje, ook niet dat je al geen rumboon, en geen tiramisu taart, helemaal nergens meer. Ja, dat als er lekker... iets van sporen wordt, dan gaat alles stil en, nou ja, Maar ik vind zei... ook dat als jij een tiramisu taart zit te vreten tijdens het rijden, dat is net zo strafbaar als met een telefoon, hoor. Uh, ja, dat dus ja, geef ook vlekken. Want, want je doet toch even je ogen dicht van, mmm, lekker. Wat heerlijk. En dan, oh, weet je wel, dan ben je wel je aangereden. Nou ja, en dan heb je ook al even vlekken en dan maak je het ook door meer druk op. Ja, dat nog. Oh, het is allemaal niet te makkelijk ja, in het leven. Ja. Goed, straks zijn we hebben bij de nieuwe single van Gangstar. En dat doet zo jaren tachtig. Ik vind dat wel leuk hoor. Dat had met rapper in de jaren tachtig volgende, mij het allemaal een beetje leuk vinden. En hier hebben we dus de DMA's. Wat is tof is dat? Nee, dat is een beentje, die maakt muziek. Luister maar even. Denk aan de Arctic Bankies, de thema's. Lay down. Ga maar liggen. Yeah, even bijkomen, even bijtrekken. Dus morgen hier bij Toebat Leef. En uh, wat het? Is, was het vandaag ook weer een bijzondere dag? Wat was er nou weer voor dag vandaag? Het is uh, denk ik uh, allerzielen vandaag. Of oh, was dat nog gisteren of was het vandaag? Nou, je hebt allerheiligen en allerzielen. Oh, Oké. Okay. En allerheiligen, dat is All Hallows. Ja. Yves. Yeah? Dat yeah? is dus eigenlijk die. Uh, die enge Halloweenavond. En daarna heb je dan oh, alle zielen. Ja, jullie zagen er ook heel erg eng uit. Je had een fotootje gestuurd, toch? Met, ja, uh, ja die, inderdaad. Met die duivelding op je hoofd zo? Ja, nee, dat, dat was. Eerst, <laughs> met die horentjes. Waar je nou verkleed als heks, daar is nah, vandaag de <laughs> uh, uh, Vandaag is het 2 november, maar nu is, vandaag is de alle zielen. Dus dat was gisteren allerheiligen. Okay. En het verschil is dus gewoon dat het Allerheilige. het Allerheilige van de katholieke traditie. Katholie worden alle heiligen en mart martelaren <laughs> en eigen, die, die, die een eigen naamdagen kregen. Die, die, die viel vaak op een sterfdag. En vandaag de dag vieren we nog wel verschillende van die naamdagen. Yeah. Maar uh, ja, er zijn zoveel heiligen. En nou, toen heeft, is besloten om een algemene dag in te voeren. Waarop het leven van alle heiligen gevierd zou worden. Okay. Maar ja, alle heiligen valt dus uh, tra traditioneel op de dag na Halloween. Want roots van Halloween liggen bij de oude Kelten. Die uh, geloofden dat met nieuwjaar, dat het oude het Keltische Nieuwjaar was op 31 oktober. En die vierde dus dat de geesten van alle gestorvenen zouden opstaan om een levend lichaam in bezit te nemen. En om kwade geesten buiten te houden, droegen de Kelten enge maskers. Okay. Daar ligt waarschijnlijk de oorsprong van de verkleedtraditie op Halloween. Dus dat is toch wel bijzonder, toch? Ja, ja. Dus dat je eigenlijk uh, uh, niet wil dat een geest uh, bezit gaat nemen van een levend lichaam. Want, want die dachten dus dat al die doden. En daar komt waarschijnlijk ook al die enge verhalen bij. Van die zombies en weet ik veel wat allemaal. En dan ja, denk ik van oh. ja, he. Maar bij alle zielen worden wel de doden herdacht. Maar ditmaal ligt de focus vooral op degenen die het afgelopen jaar gestorven zijn. In de kerk hebben ze dan ook vaak zo'n kruisje. ja En dan worden ze allemaal uh, opgeroepen en zo. En uh, daarom was ook eigenlijk gisteravond dan die lichtjesavond ja klopt. de graafplaats. Dat, dat was weer een groot succes. Ik heb wat foto's langs zien komen. Op, zeggen, je, hebt niet, je bent zelf niet geweest. Voor, nee, voor ik was op het afscheid van meneer Van Stevening. Oh, je kan niet overal zijn. Ja, en ik denk ook van ja, dan kom ik daar en ik heb een wijntje op. en Ik ben in een goede moed ja, Dan ga ik en daar, wordt daar een even beetje de oorde verstoren. Ja, <laughs> heb je die vrouw oh. van de radio weer. We struikelen ze nou weer over. Yes. <laughs> wij oh. even op het pad. Sorry. En het ergste zou het nog zijn dat ik dan in een open graf zou vallen of zo, En dat ik dan eruit probeer te komen. Dat iedereen denkt, oh god, daar komt een lijk uit. Jezus, ik zie echt een bepaalde films. Uh, <laughs> echt Voltie Towers en um, ja. Monty Python is er helemaal niks bij volgens mij. Ja. Nou, afgelopen weken natuurlijk uh, hoop te doen over het feit dat presentatoren bij uh, presentatrices, moet ik eigenlijk zeggen, bij het heel 4 werden ontslagen. Omdat ze toch wel een beetje oud werden. Ik heb er naar gekeken. Ik zag helemaal geen uh, ouderdoms... Uh, een verhaal bij deze presentator Ik ben de naam even vergeten. Maar... Oh. Ja, Jan de, Jan de Hoop. Jan de Hoop. Jan de Hoop. Ja, ja die zou je denken. Dat is de tijd, maar dat is de nieuwslezer. Die blijft nog even tot die straks, geloof ik, ja, 65. Is. Ja, maar hij is begonnen met een nieuw programma. Hè? Ja, klopt, hij, hij stapt gewoon van, van nieuwslezer naar presentator. Ja, gewoon maar ik, door. Heb de, ik heb de uitslag van de kijkcijfer gezien. En die was niet goed, hij had er maar 200.000. Oh, ja, dat is echt heel weinig. Ja, dat is heel zielig. Het Maar het was eigenlijk een beetje het idee wat hij deed van de vakantie. Manachtig, van Weet jij uh, wie, hoeveel mensen er in de Tweede Kamer zitten? En, uh, niemand weet het gewoon. Nee, dat is allemaal niet interessant. En allemaal hele uh, rare vragen allemaal. Ja, het begin is, uh, is Ja, nou, ik, ik is hoop dat. het. Maar ja, maar ik, ik zou best wel willen kijken. Maar het is dan net op een avond waarop je niet thuis bent. Dus dit... ik weet niet of het meetelt. Uh, uh, uh, telt het mee als je via uitzending gemist nog kijkt? Nee hè? Daar heb ik geen idee van. Ik ben niet zo goed met de kijkcijfers. Nee. nee. Nou, Jan de Hoop, ja goed. Misschien is het met de oude mannen, die worden misschien interessanter. In uh, vrouwen zijn misschien nog vrij snel al te oud of zo, ik weet het niet. Maar ja, ik vond Joop van den Ende. De, nee, uh, Joop, uh, Jan de Hoop? Nee. nee, ach man, die andere man die bij uh, RTL de scepter zwaait. Ja, die ja. Uh, John de Mol. John de Mol, klopt. Die is daar vrij hard in ook gewoon. Die zegt van ja, op een gegeven moment dan is het wel weer klaar. Dan uh, willen we een nieuwe gezicht op de televisie. Ja, als jij geen nieuwe borsten neemt, dan kan je het wel vergeten. Zo is het. Ja, daar dus ben ik het helemaal mee eens. <laughs> Zeker als je denk het nieuws presenteert. Nou, dat wordt echt tijd voor die anders. die ja, heb ik al een keer, keer gezien. Zeg. Kunnen uh. ze niet gewoon even... Nou ja, borsters en borsters, zal ik altijd zeggen. Maar dat is ook niet allemaal waar. <laughs> Goed, nou, even de laatste platen voor negen uur... is hier de nieuwe single van Half Moon Run. Jello on my mind. De blis? De blis, ja. De, bl de bl blimisch. we Blim. zoeken oh. dus het nog even uit, zeg. Spannend. Ja, spannend. Ja. ja, het is heel spannend. Ja. Goed. Eh, vandaag in de Telegraaf te lezen. De Amsterdamse politie bevestigt voor het eerst dat de grote groep eh, asielzoekers toch wel zorgt voor overlast. En dat ze heel vaak zakkenrollers zijn. En afgelopen jaren hebben ze, wat wist ik 750 arrestaties verricht. En dat zijn vooral uh, uh, agenten die op straat gaan om dan als lok. Uh, nou ja. Ja, als lok noem je dat nou? Lokaas, 1. Lokaas, lok lok ja, zoiets. Uh, daar gaan staan. En bijvoorbeeld, bijvoorbeeld één, we hebben ze ook allemaal gefilmd bij uh, bureau uh, uh, Bruggenwal. Ballen, de brugwalgen, ballen, die staan dan zeg maar op straat en die laten hun tas dan nog zo'n beetje half slingeren of ze, ze laten ja. zien dat ze een mobiel ergens even neerleggen of zo, op die manier. En dan komen dus uh, heel vaak toch wel asielzoekers erop af. En die oh. hebben ook allerlei dingen geprepareerd om het in tassen snel op te bergen. En, nou, dus ze gaan uiteindelijk... een tas met zo'n bodem die vanzelf uh, opengaat en dan klikken en dan gaat ze weer dicht en dan loopt ze door. Ja. Zoiets, dat, dat je als eens een film ziet. Ja, juist. Oh. Maar dat het dan één keer verdwijnt. Dat je een soort... Uh, uh, terug krijgt. Ja. Nou, dus dit hebben ze toegegeven. En uh, ja, Halsema wordt nu uh, bij een spoeddebat geroepen. Zo van, wat gaan we hier aan doen? Wat kunnen we hier aan doen? Ja, ja want vroeger klonk dat we als, uh, toch wel een beetje discriminerend. Ja, zeggen, al oh, die asielzoekers gaan zeker uit Zakkerrollers. Nou, daar lijkt het wel een beetje die kant op te gaan. Ja. Omdat ze het zich stierlijk open vervelen. Omdat ja. ze te kort geld hebben. Waarom, waarom doen ze dat? Wordt Ik kan wel heel erg voorstellen dat ze zich heel erg vervelen. Ja, natuurlijk. Zeker. Joh, ja. Het kan allemaal zo lang duren. Voor die, die regels rond zijn, en je hebt geen baan, je hebt niks te doen en er is altijd te kort geld en mijn belt er goed is op en, en die hele zooi en dan, ja, wat ga je dan doen? Nou, ja, dan word je heel creatief, maar in de verkeerde richting. Vertel, de Magic Box ja, werkt goed, goed tegen, tegen... voedselverspilling. Oké, okay, en wat... Er? 1 miljoen mensen hebben zich er al voor aangemeld, het project Too Good to Be. Aan het eind van de dag kunnen ze dan een zogenaamde Magic Box kopen, bijvoorbeeld bij een restaurant of bij een bakker daar zit brood, zuivel, groente of kant-en-klaar producten... die nog prima te eten zijn, maar niet meer verkocht kunnen worden. Dus dat wordt gerecht. Gered voor de veiligbeelden. Dat vind ik op zich wel goed. En consumenten betalen wel voor de producten in de box... maar meestal maar een derde van de normale prijs. En het bestaat sinds 2050, is overgewaaid vanuit Denemarken. Ik heb er nog niks van gezien in Nederland eigenlijk. Dus wacht even. Nog één keer wat gebeurt? Je hebt een, een, bo een box en dat doe je... Het is een magic box. Yeah? En het project heet Too Good To Go... En uh, aan het eind van de dag kunnen ze dus de zogenaamde magic box kopen bij een restaurant of bij een bakker. En daar zitten dus dan uh, wat kant-en-klaar dingen voor een derde van de prijs. Maar anders wordt het allemaal weggegooid. Oh, die je. Oké. Okay. En de mensen doen vooral mee omdat ze zich erger aan de verkwisting van voedsel. En één op de vier vindt het verrassingseffect leuk. Want je weet niet precies wat er in de doos zit. Nee, leuk. En, uh, en de gereduceerde prijs speelt ook natuurlijk al een rol. Ja. Maar ik, uh, ik heb nog niet gehoord dat het hier in Zandvoort is. Je had vroeger natuurlijk een... bij één supermarkt altijd voor de helft van de prijs. Tegenwoordig ja. is 35%. Procent. Ja. Ook alweer interessant. Te maken. Maar ja. Ja. bij uh, de, de, de, de supermarkt op de kleintjes... Let's, zie je af en toe wel zo'n zak met de uh, kromme courgettes of zo. Die is oh, een ja. euro. Ja, dat is ook een En dan zitten dan een stuk of vijf, zes in. Maar die zijn dan niet goed voor de verkoop. Nee. Maar ja, op zich denk ik... Van, ja, niet goed ik vind, voor me gegeven. Ik vind het helemaal prima, weet je. Want uh, ik vind die grote, dikke euro's... moet je echt... Uh, bij die kleintjes kan je gewoon alleen door midden en chop, chop, midden en je hebt leuke stukjes. En anders ja. moet je het allemaal in de zoveel stukken doen. En dan denk ik van, nou, ik ga er toch eens naar kijken. Ja, ik ga hem wel even delen. Dit is een goed om het heet de Magic Box. en Aan ja. het einde van de dag. Alleen, dan gaat het mensen natuurlijk... Het wordt heel druk aan het einde van de dag, zal je dan denken. Ja, ik denk ja, dat ook weer mensen denken... Het weer van uh, Ik hoef het niet, want ik heb geld genoeg. Weet je wel? Nee, dat ik. sommige mensen willen natuurlijk voor de hele week boodschappen doen. Kijk, ik ben zo'n persoon die eigenlijk soms op de dag zelf nog boodschappen doet. Ik ben zo'n dus ja. persoon die zoiets zou kunnen kopen. Omdat ik denk van, ah joh... Ik koop ook als een appeltje met een plekje. denk Je denkt, ah, joh, snij ik dat weg. Nou, hou ik even goed. Ik vind het altijd een beetje zulig, een beetje jammer voor die appel. Een beetje zielig voor het appeltje, zeg voor het appeltje. maar. Voor het appeltje. Voor het appeltje. Ja, dat wordt niet dat, gebruikt, dat die, uh, niet verorberd. ongebruikt geleefd heeft. Ja. Ja, er zit wel wat in. Ja. Dat die, nou ja, misschien komt hij bij de schapen terecht. Maar goed, de schapen, ja, je weet ook niet wat hij doet bij schapen, hè. Maar je hebt, uh, dat kan ik wel aanraden voor mensen. Als je op de computer soms... Uh, Gerechten. En dan je, zie, zie je aan de zijkant van... wat heb je in je koelkast liggen? En dan ga je die paar dingetjes invullen... Oh. en dan zoeken zij een recept erbij. Hey. En dan denk ik van, nou, dat is ook handig... want je, ik maak wel vaak mijn koelkast leeg door... als ik een soep maak, dan ja. oh, ik heb daar nog een halve tomaat... en ik heb daar nog een stukje komkommer... of, of nou ja, een courgette. Ja. Gooi alles er maar in als soepgroenten. Dus dat is ook wel een goede. Dan heb je een mooie, lekkere, volle soep. Dat is ook heerlijk. Ja. Maar ja, zijn we toch een recept aan het uitwisselen, hè? Ik wil het niet zeggen, maar goed. Je ja. hebt het in de gaat. Heel goed. sorry Oké, okay, dit lijkt echt super oud uit de jaren 80. Vooral wat gescratched. En ik dacht, dat is zo geweest. Maar het is helemaal weer terug van weg geweest. Echt, ik hoorde het gisteren. Ik denk, ik vind dit toch grappig hoor. Gangstar, Hitman, Futing, Q-Tip. Even back to basic raps. He got the eye and the heart to do it. Yeah. From the roof with the scope, there's a whole lot to it. Ain no emotion when he pulls the trigger. Brief second of silence, then you see what he do to niggas. Pistols, rifles, grenades, whatever. He's a killer machine, bought and paid for and clever. And way hiller than the last nigga. Smoke a nigga in the club, then dance right past niggas. Once in a while, it'd be one who will stand out. Who's more than psycho would take any man out with a certain passion. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.